Het CBR heeft het afgelopen half jaar 2300 automobilisten een alcoholslotprogramma opgelegd. 530 van hen hebben inmiddels daadwerkelijk een blaasapparaat in de auto gekregen. De rest heeft nog een rijverbod, moet nog een verplichte cursus volgen of wacht op een uitspraak van de rechter. Het alcoholslot was oorspronkelijk bedoeld voor hardnekkige drinkers. Maar nu blijkt dat veel mensen die voor het eerst worden betrapt direct een alcoholslot krijgen.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 Morgen is het ook bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendal West en Maarsbergen 4 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via knooppunt Maanderbroek. Over Barneveld en Amersfoort. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Alverdendolders staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Never give me your money. Nou, dat valt best mee hoor, Don. Nou, bij de gemeente zeggen ze dat wel tegen het rijk. Denk ja, ik. dat ze bijna zo arm zijn. En, uh, nou ja, goed, laat maar zitten. Wat gaan we dit tweede uur doen, Dondergeberg? Dit uh, en uh, Pieter Joustra hoort u als collega. Uh, in dit tweede uur gaan we eerst praten met uh, Draaier over de wet Hof. Ja. Houdbare overheidsfinanciën. Ja. En, en verder. En, en uh, verder daarna door. komt uh, Martine Jouwstra praten over de daar? Die ken jij, ja. Uh, Zijdelings, hè? Ja. En we sluiten de ochtend af uh, met uh, Erik Rijzenbreij over de service die uh, het strand hebben schoongemaakt. Ja, laten we even zeggen dat achter de techniektafel Pascal uh, van der Beek staat. Ja. En dat de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En, de... en lieve mensen, wilt u koffie drinken? Daar staat Tom Hendricks met een grote glimlach op zijn gezicht. Hij is hier opgewekt vanmorgen en schenkt koffie met hand. Ja, Jij bent altijd opgewekt. En ja. voor degene die het nodig heeft, een bemoedigend woord. Ja. ja, in Hotel Hoogland, u bent van harte welkom. En Floris als gast hier, die zit ook met een grote grens te kijken. Dankjewel Floris, dat we de koffie weer van jou mogen genieten. En Pieter. Uh... Ja. Nog even gefeliciteerd met je verjaardag, ja, Want het dat is toch dag. Daarom mag je niet bij de brandweer. Ja. <lacht> en dan ben ik net 55 geworden. <lacht> dan ben ik 55 en ik mag niet meer bij de brandweer. Tjonge jongen. jonge. jonge. Uh, aan, tegenover ons zit een, uh, een, een collega van de radio. Ja. Uh, Cor Draaier. Hij is ook lid, schaduwlid, raadslid van het GBZ. Vind je nog steeds leuk dat uh, schaduwraadslid... Het wordt wel steeds leuker, maar het wordt ook wel steeds moeilijker. Hoezo dat dan? Omdat de informatie die op je afkomt, die moet je dus allemaal verwerken. Ja. En ja, je krijgt steeds minder tijd om het uh, allemaal voor te bereiden. Hoe doe je dat als je op dat schip zit, ergens uh, in Japan en dergelijke? Ja, dat wordt een beetje een lastige zaak. Ik kan het niet meer uh, volgen online, want ja, de internetverbinding loopt via de satelliet. En ja, dat is geblokkeerd. Streaming media mag niet. Hè. Dat is, uh, nou, is hoe doe je dat breiten. dan? Ja, mailtjes elkaar op de hoogte houden. Er komt toch een verslag van een raadsvergadering en van een commissievergadering. En dat is dan achteraf wel na te lezen. En dat lees je in Japan? Dat lees ik dan uh, straks in Japan en in Rusland. En dan uh, ja, dan denk ik van jonge jongen, jongen. ga niet zo best. En op dat moment staat alleen Astrid ervoor, want hoe is het met Michel Demmers? Nou, met Michel is het uh, een stuk beter. Hè. Een hoop mensen weten het niet, maar Michel is een uh, tijdje geleden getroffen door een, uh, een lichte TIA. En is uh, daardoor enigszins uh, uitgeschakeld voor een bepaalde periode. Hij heeft uh, van de dokter gekregen opdracht gekregen om zich vooral niet boos te maken. Dus, uh, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk voor hem. Dus ja, tot 1 uh, september heeft hij dus rust. En uh, hij was aan de linkerkant van zijn lichaam, had hij wat uitval. Dat is inmiddels helemaal weg. Maar hij is nog heel snel moe. En ja, als je in de politiek zit in Zandvoort, daar word je tegenwoordig heel snel moe van. <laughs> ja, ja kom je nou? ik heb er nooit last van gehad. <laughs> um, ja, maar in die tijd dat jij er dus zat, denk ik, waren de financiën wat beter op orde. En als we dus nu zien uh, in wat voor uh, crisis we zijn terechtgekomen met de gemeente Zandvoort. We staan bijna in de top 10 van de gemeentes met de hoogste schuld. Ja, dan hoor je niet vrolijk. Hoe hard is dat in de top 10 dan? Uh, nou ja, bijna. Als je dan de trend volgt, want dat wordt in percentages, wordt dat jaarlijks weergegeven. Dan zie je dus een stijgende lijn en er moet nu echt wat gebeuren om de tijd te keren. En we krijgen van de overheid uit, vanuit het gemeentefonds, krijgen we ook steeds minder geld. De decentralisatie van allerlei zaken is ingezet. We hebben een centrum voor jeugd en gezin. Dat kost gewoon geld per jaar. En er komen nog veel meer taken naar de gemeentes. Maar dat moet allemaal wel betaald worden. Dus je moet eigenlijk maar steeds is, meer doen. Maar dit is de mening van GBZ. Denken de andere politieke partijen er ook nou, zo over? Nou, het is niet de mening van GBZ. Het is een feit dat wij dus vanuit de centrale overheid steeds meer taken krijgen die wij dus centraal uh, ja, nou, hadden. Maar en nu jij, jij zegt handen. dit als GBZ. In de andere fracties, denken die er ook zo over? Van, ze staan in de top 10? Nou, dat, dat, het is een feit. Nee, maar... Wat is de mening van de andere fracties? Dat weet ik niet. Dat zou u moeten vragen. Nee, maar je hebt afgelopen woensdag heb je een raadsvergadering gehad. Ja. Daar is er is over de voorjaarsnoten gepraat. Over de voorjaarsnota gepraat. Maar als je dan op dinsdag een commissievergadering hebt en je krijgt tijdens de commissievergadering stukken toegestuurd waar je dan binnen een dag over moet beslissen, ja, dat is onvoldoende tijd. Dat kan gewoon niet. Even linksom of rechtsom, hm. andere benadering. Eh... Voel je die bezorgdheid ook bij anderen? Ja, die, uh, die voel ik wel. En mensen weten niet precies hoe het er nou voor staat. En uh, het wordt toch altijd een beetje gebagatelliseerd door, uh, door onze wethouder Financiën. Van het valt allemaal wel mee. Ja. Uh, bevel stille reserves. Maakt u zich maar geen zorgen. Vertrouw met blauwe ogen. Gaat u rustig slapen. Ja, de stille reserves zitten voor een deel vast in uh, onroerend goed en dergelijke. Nou ja, ik zou wel eens willen weten, wat zijn dan stille reserves? Hè? Want kijk, je kunt natuurlijk wel aangeven van uh, we hebben veel stille reserves. Maar dat zijn reserves die je dus snel liquide kunt maken. Maar een schoolgebouw of een LDC-parkeergarage, die kun je ja. niet snel verkopen. Ja. Dus uh, is dat dan een stille reserve? Ja. Vandaar dat wij wat, wat wel wel de weten. Wat is de reden dat afgelopen woensdag uh, uh, het tweede gedeelte van de parkeergarage opeens geschrapt is? Uh, dat heeft te maken met uh, de besparing die je dan kunt behalen uh, van drie ton op jaarbasis. En dat is in een pennenstreek zo even beslist? Ja, ik, ik was even met vakantie. Ik, ik uh, hoor een nieuw dat, onderwerp. Nee, uh, kijk, De parkeergarage bestaat de, de, de uit twee delen. De deel bestaat het, eerste, ja, het eerste gedeelte is, is in gebruik. Het tweede ja. gedeelte, dat wordt nu uh, gemaakt... In feite is die al gestort ja. en dat uh, wordt dan ook uh, straks in gebruik genomen. Maar er zou nog een derde deel komen, ja. wat nu onder de busgarage in feite komt. Ja. En daar zou nou, nog dat, een dat paar is, honderd dat plaatsen. Dat is niet dat gedeelte. Oh, welk gedeelte is het dan? Het is het gedeelte op het uh, land van Groen. Dat is waar de rug rugwoningen hebben gestaan. Waaronder ja. de parkeergarage ja. zou, uh, zou dat komen. En die parkeergarage die niet is door. geschrapt ja. afgelopen ja. woensdag? Ja. Nou. Maar wat is de reden daarvan? Nou, omdat de bouwer aanwonen, die geeft dan aan dat zij denken uh, aan de huidige parkeergarage, dat ze daar voldoende uh, plaatsen voor, uh, voor zullen hebben. Ik kan de... me herinneren, Pieter, dat destijds bij de discussies al een flink vraagteken achter de exploitatie van die garage ja. uh, werd gezet. En de... ja, ik heb besloten ze... om het te doen, maar. Kijk, wat ze dus hebben gedaan, he, is dat ze hebben gekeken van uh, hoeveel auto's staan nu op de prinsesweg. En als we ja. een garage gaan bouwen, dan gaan we alle uh, gratis plaatsen daar weghalen. Dan creëer je meteen een probleem. Maar dan was de verwachting dat al die mensen die daar hun auto zouden neerzetten, dat die naar de parkeergarage zouden gaan. Ja. Maar dat gebeurt niet. Ze staan in Tranendal en ze staan in, uh, op de oprit naar de Huis in het Duin. Omdat daar nog geen parkeer is. Oh, in die was. garage was toch ook grotendeels bedoeld voor de bewoners van het gebouw wat uh, bovenop kwam? Ja, nou, dat klopt. Maar de vraag is of daar bewoners komen. Ja, kijk, als je dan geen auto hebt, je moet toch een parkeerplek afnemen, dan zeg uh, je... Ja. Ja, dan, dan er... Dus jij bent wel een voorstander dat die parkeergarage derde deel geschrapt is? Nee, wij hebben dus uh, tegengestemd, omdat de garantie dat de bouwplicht voor AM-wonen in stand blijft, hè, die hebben we nu niet meer. Dus het zou best kunnen dat wat er dus nu kaal geslagen is, dus die uh, kale ruimte waar de rug- en rugwoningen stonden... ...dat er pas over tien jaar gebouwd gaat worden. En dat vinden wij een onzekerheid die wij niet willen. En daar waren geen garanties voor af te geven. Oké. Okay. We gaan over de wet HOF. Want daar heb je vragen over gesteld aan ja. de college. HOF staat voor houdbare overheidsfinanciën. Wat is dat precies? Uh, houdbare overheidsfinanciën is in, in stand gekomen omdat het uh, overheidstekort van 3% op Europees niveau. Uh, dat moet zo blijven. Het mag niet uh, overschreden worden. En het werkt dus ook door op de gemeente. Nou, wat er nou uh, nu, nu gebeurt. Hè, als je bijvoorbeeld een, een school gaat bouwen. dan zet je dat in de begroting. en dan smeer je dat uit over 50 of 60 jaar. En dan betaal je ieder jaar. Betaal je een gedeelte voor de, voor de, uh, aan ja, de rente. wat je dus hebt besteed aan, aan geld om die school te bouwen. Nou, dat mag straks niet meer. Als je dus een school gaat bouwen, dan komt die in dat jaar volledig qua kosten op jouw begroting. En dan moet jij dus daar middelen voor vinden om dat te kostigen. Nou, dat betekent dus dat jij dus helemaal geen investeringen meer kan doen. Want dat is opgelegd van een hogere overheid uit. En dat is dus vrij ernstig. Nou, dan staat hij op de planning dat hij dus 1 januari volgend jaar in zou gaan. Maar wij horen dus helemaal niks dat het zo uh, eraan zit te komen. Dus dat houdt dan in dat alle plannen die je dus nu aan het maken bent voor de toekomst. Dat je die mogelijk helemaal niet kunt realiseren. Want je kunt dan straks geen Gertenbach College meer nieuw bouwen. Want je hebt daar geen geld meer voor. En het geldt natuurlijk niet alleen voor de gemeente Zandvoort. Maar het geldt voor alle gemeentes in het gebied. Waar jij dus mee samen doet. Dan moet jouw tekort op maximaal 3% zijn. En als we dan bijvoorbeeld in Haarlem een gierend tekort hebben. En jij als Zandvoort je keurig aan de regels houdt. Dan kan het zo maar gebeuren dat jij ook minder krijgt. Want je valt onder die provincie. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dus je moet veel meer overleggen als overheidsinstantie met andere partijen. En investeringen zullen pas op het allerlaatste moment misschien gedaan kunnen worden. Aan het eind van het jaar, in oktober, november, ga je eens kijken van nou, hoe hangt de vlag erbij. Kunnen we nog wat doen en komen we niet in de gevarenzone. Maar wij horen daar dus helemaal niets over. En ik ben als uh, geïnteresseerd uh, politiek uh, buitengewoon raasdit geabonneerd op allerlei nieuwsbrieven... van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en van Binnenlands Bestuur. En dan krijg je dus die informatie gewoon aangeleverd. Maar als je dan nou plannen maakt en dat zit eraan te komen... Ja, dan lijkt me dat toch dat de college er, uh, op zijn minste raad erop moet attenderen... van we hebben deze voorstellen... maar het zou zomaar kunnen dat niet door kan gaan. Dat hebben we dus ook gehad met... Uh, uh, de wet werken naar vermogen. Daar zijn een ja, verschillende. Ik hou even geweest. terug op de Wetshof. Nou, ik, ik, ik heb het er dus over op de manier dat het dus wordt uh, gebracht. Het kan bij de ene, dus wel, hè, dat je dus uh, allerlei informatie krijgt. En voor de andere informatie, uh, daar hoor je dus allemaal niets van. Maar Cor, uh, ik neem aan dat als je zoiets die vraag stelt. Dan heb je alle tijd al van tevoren gehad om in commissieverband, de raadsvergadering informatie, om daar vragen over te stellen. Heb je dat ook gedaan? Wij, wij gaan daar vragen over stellen. Als nee, maar het heb je dat nog niet gedaan? Nou, in de rondvraag. Wij weten dit sinds kort, hè. Wij weten dit sinds kort. Maar die wet is niet van vandaag of morgen. Die nee. is al een, een tijdje geleden bekendgemaakt. Ja, ja dat klopt. Uh, maar niet aan ons. Dus als wij dat niet weten kunnen, dan kunnen we er geen vragen over stellen. Maar dan ga je toch in de raadsvergadering daar vragen over stellen? Of in, in de commissievergaderingen? Ja, maar wij weten dat sinds 18 juni. Het, een weekje, een, een weekje. weekje. En het college wil graag dat we de vragen van tevoren schriftelijk indienen. Nou, dat hebben we nu ook gedaan. Heb je ook antwoorden al gehad? Nog geen antwoord gehad. Nee. Wanneer verwacht je dat? Um, ik verwacht dat het nog even kan duren, want dat zal natuurlijk onderzocht worden. Van, ja, wat, wat, is nu de gevolgen, wat zijn de gevolgen voor de gemeente Zandvoort? En... Staan we er zo slecht voor als gemeente Zandvoort? Ja. Die zijn net in de top 10 of tegen de top 10 aan. Nou, nou wij hebben dus een, uh, een, een behoorlijke schuld opgebouwd. Mede door de bouw uh, van uh, het louis -David carré. Uh, dat betekent dus dat we dus tot in, in lengte van jaren aan het afbetalen zijn aan, uh, aan rentes en aan schuld. Maar uh, we krijgen uit het gemeentefonds maar een bepaalde uitkering die dus uh, bedoeld is om de gemeente dus op gang te houden. Dat je dus daar alle kosten mee doet. Maar als steeds meer percentage van die uitkering uit het gemeentefonds opgaat aan het betalen van de rente. Dat ziet er dan uit dat wij straks de ambtenaren salarissen moeten gaan betalen uit de opbrengsten van het parkeren. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Maar het mij dat GBZ als enige deze vraag stelt. Ja, dat klopt. Het is ook heel vreemd. En we hebben ook de begroting niet goedgekeurd vorig jaar. En ook de voorjaarsnota, daar zijn we dus geen, hebben we dus geen stem voor gegeven. Kijk, het is uh, door de informatieverstrekking die dan heel vaak op het aller, allerlaatste moment gebeurt, is het natuurlijk heel moeilijk om dan in je fractie te overleggen en dat te analyseren van hoe de vlag erbij waait. Want daar is gewoon geen tijd meer voor. We krijgen dan bijvoorbeeld uh, afgelopen dinsdag... Uh, zijn er dan, ja, is de informatie beschikbaar van een accountant, wat de werkelijke debt ratio bijvoorbeeld is en de bruto schuld? En daar moet je dan binnen een dag een beslissing over nemen. Dat moet toch kunnen? Nou, binnen een dag niet. Er nee? zijn mensen die werken overdag. Hè. Ik ben dan toevallig nu overdag vrij, maar normaal gesproken ja. werk ik dan ook overdag. En je moet dat bespreken met je fractie, je moet daar een analyse op loslaten en daar een standpunt over gaan vormen. Maar als je maar een dag tijd krijgt, dan is die tijd er niet. En dat is wat iets wat ons zorgen baart. Dus het betekent dat toch het systeem van raadsvergaderingen in het najaar moet veranderen. Dat tussen de raadsvergadering informatie en de debatronde dat er meer tijd zit. Nou we moeten in ieder geval die stukken, als het zo ingrijpend is. Dus Zo'n zo, zo voorjaarsnota is een, een document wat sturing geeft wat je de komende tijd gaat doen. Het is dus een soort uh, voorblik op wat er gaat komen. Maar als je dat in zo'n korte tijd uh, moet bespreken en je hebt maar een week de tijd om vragen te stellen. En de vragen die worden dan op het allerlaatste moment beantwoord. Hè? Dan, dan, dan, dan liggen er op maandagmiddag dan de vragen in je bakje klaar. En dan dinsdagavond kun je er nog eens een, een tweede vraag over stellen als het antwoord onduidelijk is. En dan moet je de volgende dag er een beslissing over nemen. Nou, daar is gewoon meer tijd voor nodig. Ja. Doordat al dat tijdgebrek zit je dus met een probleem en kun je geen goede analyse doen. Ja, Cor, het klinkt allemaal heel ernstig en dat is ook zo. Nou is politiek bedrijf altijd proberen in de breedte meerderheid te vinden voor, uh, voor ideeën of uh, zorgen die je hebt. Uh, zijn jullie daarmee bezig? Wij uh, overleggen de laatste tijd uh, zeer ernstig met allerlei fracties, Ja. ja. ...om in ieder geval hun ook het inzicht te geven van... ...wij zijn op deze manier niet op de goede weg bezig. En krijg je medewerking van andere fracties? Er zijn uh, nu fracties die, uh, die, die, die weten ook sommige dingen niet... ...en die uh, willen ook daar nadere informatie over Kan je openen. namen noemen van fracties? Dat doe ik liever niet, Pieter. Nee. Waarom niet? Omdat uh, dat allemaal in een prematuur stadium is... ...en ik wil geen glazen gaan ingooien terwijl die nog niet staan. Maar zitten er ook coalitiepartners tussen? Daar zit ook een coalitiepartner tussen, ja. Partij van de Arbeid? Dat is niet de Partij van de Arbeid, nee. Pieter, jij bent een geweldige visser, hè? Nee, maar... Garnalen, toch? Garnalen, ja. Nee, het is wel duidelijk. Nou, ja. Het is wel duidelijk dan met wie je contact hebt. Hij loopt maar... hier vlak achter. Ik zou niet weten wie je bedoelt, Pieter. Tom de rode. Uh, meneer de Groot. Nou ja, kijk, als je het over het CDA hebt. Kijk, toen de coalitie gevormd werd, toen hadden wij de goede hoop op... Dat uh, wethouder, Andor, he, die dus nu een ja, maar... ander pakket doet, dat die de financiën zou doen. Want daar hadden we wel alle vertrouwen in. Het niet CDA in, is niet traditioneel retouren. streng financiële Maar financieel heb je geen blij. vertrouwen ja. in de Toren? Nou, hoe die dat brengt en hoe die dat allemaal afwimpelt, heb ik daar geen vertrouwen meer in. Nee. Ja, maar ik zal moet... je een ander voorbeeld noemen. Uh, we hebben vorig jaar de bezuiniging hebben we doorgevoerd. Toen is de kaarschaatmethode toegepast. Dat is op afraden van uh, de accountant en, en diverse partijen is dat tot doorgezet. Dat hield dan in dat allerlei partijen dus uh, gekort zijn, de subsidies zijn uh, verminderd. En dan, dan kijk ik vervolgens naar het budget wat dus voor kunst is uitgetrokken. En dat is alleen maar verhoogd. En dat is zelfs vorig jaar is het overschreden met 74.000 euro. Er is dus van 74.000 euro meer uitgegeven aan kunst vorig jaar dan begroot in, in, in de begroting. En dan denk ik van, ja, maar waarom krijgen zij zoveel geld? En moeten Andal bijvoorbeeld inleveren? En is het schoolzwemmen afgeschaft? Misschien hebben jullie daar toestemming voor gegeven. Nou, wij in ieder geval niet. Nee, maar de gemeenteraad wel. Ja. ja. Nou ja, dat, dat is het probleem. Dat zijn politieke speerpunten. De verkiezingen en, uh, zijn wel begonnen, lijkt het wel. Cor, <laughs> okay. um, we gaan sluiten, want we hebben maar een korte tijd... Uh, we zijn erg benieuwd wat de antwoorden zullen zijn van het college. Ja, dat, uh, dat ben ik ook. En ik ben ook zeer benieuwd wat de andere partijen als uh, standpunt gaan, uh, gaan innemen. Om we, uh, bezuiniging te gaan We doelvoeren. blijven het volgen. Uh, okay. Bedankt voor je komst. Dag gedaan. Ja, politiek Pieter. Het blijft toch cowboys en indianen. Vandaar de uh, Shadows met Uitstekend. Apache. Uitstekend. Lekker die shadows. shadows Helemaal mijn wel... tijd joh. Ja, mijn tijd ook. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. ja, er moet altijd toch even een klassieker tussendoor, vind ik. Don, tegenover ons zit uh, een familielid, Martine Jouwstra. Ja. ja. Uh, uh, Eén van de belangrijke mensen in de organisatie van de Fietsvierdaagse, die volgende week uh, start. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Klopt, de hele volgende week. Vanaf de hockeyclub de start en ook weer finish in de hockeyclub. Ja, Gezellig. Laten we even terug. We hebben eerst een paar weken geleden de wandelvierdaagse gehad. En de hondenvierdaagse gehad. En de start van de triathlon. Ja, die, hebben we, die zijn vast klaar. Die hebben we al gehad. <laughs> Hoeveel honden had je? Uh, nou, uh, een 32. Dat is uniek in Nederland. Ja, we ja, zijn de enigen die dat doen. Ja, maar Zandvoort is ook een hondendorp. Echt. Ja, hè. Heel veel mensen hebben een hond hier. <laughs> Leuk, zoveel honden. Op de 5 en op de 10 kilometer. hè? Dat vind ik helemaal knap. Dat, dat die honden dat vol hadden. Nou, en dat was een heel kleintje die op de 10 meeliep. Dat, dat was ja. tot de dijtjes aan afgesleten, geloof <laughs> ik zo. Wat. Het is nu een tech. <laughs> ja. En nu is uh, start nummer 2 fietsvierdaags. De fietsvierdaagse. Dat gaan dag. we dinsdag doen. Klopt. Kaartjes kan je kopen waar? Bij Bruna. En natuurlijk bij uh, Fietshandel Versteeg. Want uh, Versteeg is een belangrijke uh, speler in dit evenement. Kaartjes kosten 7,50. Ja. En zijn uh, nog ja. vol op te koop. Goed, dan heb ik de, de, de wonenvillage gehad. Dan hebben we een kaartje voor de triathlon. Uh, uh, hoe gaat het nu zoiets? Uh, nu wil ik ook fietsen, want dat is de tweede sector van de triathlon. Kan ik dan gewoon naar de hockeyclub gaan? Ja, als je, als, je, als je triathloner bent, dan heb je vooraf voor alle drie de evenementen ingeschreven. Ja. Hoef je niks meer te doen. Je komt gewoon dinsdag. Je haalt je kaartje op bij het loket triathlon. En het kaartje ligt er al. Het kaartje ligt daar op alfabet En je neemt je kaartje en je gaat lekker fietsen ik hoef verder niks te doen, niks af te rekenen, niks meer in te vullen. En dat geldt straks ook voor de zwemvierdaad. Ja, en, en daarna krijg je natuurlijk uh, je fietsmedaille en je zwemmedaille. En nog een prachtige extra aandenken. Nu heb ik niet gewandeld, maar ik ga wel fietsen en ik ga ook zwemmen. Kan ik dan toch nog triathlon? Nee, nee, nee, helaas. Triathlon is voor drie, voor, voor drie dingen. Dus dat kan nu niet meer. Nee. Ach, wat jammer. Ja. Ik had zo graag die beker gewild. Ja, helaas. Je had je ook moeten je wandelen. Het ja. ja. okay. voor alle drie. Alleen fietsen. Ja. Goed, uh, dinsdag 7.50 bij de Bruna een kaartje te koop. Ja, of bij verstegen Of bij verstegen Dat is Versteeg. voor alle vier de, de avonden. Hè? Ja, ja, het is een vierdaagse. Dus ja, je ja, doet ja, daar nee, vier die avonden die mee. 7, nee, dat, nee, dat is voor vier avonden. Uh, en vier keer limonade en vier keer wat lekkers erbij. En, en verstegen is belangrijk, want die rijdt rond in zijn bus. En zijn nummer staat onderaan de routes. Want stel je voor dat je een lekker band krijgt te fiets. Dan bel je verstegen Dan is het net zoals de AWB, Hij komt eraan. Hij kijkt of het kan repareren. En anders ja. krijg je een, uh, een, een, een, een leenfiets voor de avond om de fietstocht af te maken. Hallo? Dus dat wel een mobieltje meenemen dat je kan bellen. Ja, maar dat moet ook. Je moet je mobiel bij je hebben. Als je gevallen bent, kan je de EBO bellen. Ken je de route niet meer, dan bel je. Dan gaan we je helpen waar je naartoe moet fietsen. En als je een lekker band hebt, dan bel je verstegen En als je geen mobieltje hebt, dan probeer je in een groepje te fietsen waar in ieder geval één mobieltje dat aanwezig is, al is. Altijd handig. Ja. Altijd met de TomTom -tom, of <laughs> met de, de, de tom -tom. vlieger uh, of wat dan ook. Uh, uh, Martine, uh, uh, je zegt net versnapering onderweg. Ja. Ja, we hebben dit jaar weer een aantal sponsors die uh, regelen dat alle fietsers wat lekkers bij hun drinken krijgen. Op diverse plekken? Op dat... diverse plekken, ja. Elke avond iets. Dus, dus dinsdag. Uh, uh, ja, we gaan niet alles verklappen, maar ze gaan weer langs de oude halt waar ijsjes worden uitgedeeld. En we gaan langs rijder waar snoepjes zijn. En uh, de groenteboer op de, op de grote kocht deelt de appeltjes en mandarijntjes uit. Dus het uh, ja, ja, gaat helemaal goed komen. Kon... Ja. Hoeveel medewerkers heb je ja, dat is een beetje ingewikkeld. Ik denk nou, tussen de 35 en 40. Want, Zoveel mensen Ja, hebben, nee. want niet elke avond zijn dezelfde er. We moeten natuurlijk de posten bemannen. We moeten mensen onderweg hebben. We hebben mensen voor de, voor de EBO. We hebben de inschrijftafels. We hebben mensen hier loodjes verkopen. Want die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk Waarom? voor ons. Waarom? Waarom worden de loodjes verkocht? Nou, wij hebben voor deze drie evenementen geen subsidie meer. Wij, uh, de, de gemeente is aan het bezuinigen, zoals je gehoord hebt. En wij hebben bedacht dat we dit zelf wel kunnen mannen. Dus uh, we redden het ook, net. Maar we hebben een uh, loterij om het gewoon goed, uh, goed te kunnen regelen, het uh, financiële stuk van ons. Wat is de hoofdprijs van een loterij? Nou, een fiets. Een fiets? Een fiets, ja. ja. En die ja. wordt dus vrijdag, volgende week vrijdag. Vrijdag komt verloor. er één van de wethouders en dan hebben we vrijdag een loterij. En, en die loodjes kosten maar 50 cent. Het is echt niks. Met diverse hoofdprijzen, waaronder een fiets. Ja. Martine, de routes. Je vertelde al iets in het dorp natuurlijk, waar je wat versnaperingen krijgt. Waar, ja. waar voeren ons hier een beetje naartoe? Nou, ze gaan het dorp uit, want het zijn allemaal routes van om en nabij 15 kilometer. Ja. De ene wat langer, de ander wat korter. Uh, ze gaan door Heemsteden, door uh, Aardenhout, door. Uh, hoe heet het daar ook alweer? Nou ja, dat gaat alle kanten op. Dus langs Zeeweg, Duimpieperspad, het, het is om en om rond Zandvoort. Ook de mooiere natuur. Hè? Ja, juist. Is, ja. ja. mensen melden ons altijd dat ze in Aardenhout echt door duinen herten hebben gezien en dat soort dingen het is echt, het is echt leuk. Ja, ja. En we proberen ook wat veilige routes te vinden. Dus niet midden over straat met grote groep kinderen, dus echt fietspaden. En je hebt verkeersregelaars voor de Ja, alleen voor punten. de gevaarlijke punten, zoals dus echt de Zandvoortselaan overgestoken moet worden. Dat zijn verkeersregelaars. Voor de rest rekenen we eigenlijk op het kleine kinderen onder begeleiding fietsen, want ja, we kunnen niet bij elk kruispunt een verkeersregeling neerzetten. Ja, dat, dat is zelfs een eisen las ik hier dat kinderen onder de tien jaar begeleid worden. Ja, ja, kijk, we houden het niet strikt in de gaten, maar het is wel ons advies van let op je kinderen, want kinderen zijn vaak aan het kletsen en doen en fietsen en lekker eentje weg. Maar ja, er zijn ook gevaarlijke punten bij. Dat is waar, ja. Ja. Hoeveel deelnemers verwacht je voor de fietsvierage? Het zal weer op en rond de 300 hangen. Zo. We hebben zo'n zo 120 uh, triatlonners die uh, al ingeschreven zijn. En ja, vorig jaar hadden we die weer net iets boven de 300 en vorig jaar iets, iets onder. Dus het, het zal rond de 300 zijn. 1 of 2. En de start is? Talkieclub elke ja, avond tussen laat? half zeven en zeven uur. En hoe laat moeten ze binnen zijn? Want er zijn mensen die oft, uh, gaan picknicken. Ja, sommige hebben. mensen, nemen even een rustige pauze. Nou, tegen negen uur uh, verwachten we iedereen weer terug. Maar op vrijdag is, uh, is het leuk... Uh, want dit jaar is de tiende keer namelijk. We hebben een jubileum. Ja. Dus we hebben vrijdag uh, muziek, hapjes en drankjes. Dus we hopen vrijdag dat nog iedereen uh, een beetje gezellig blijft. Uh, een hapje neemt, een drankje. En we hebben gezellige muziek. En natuurlijk uh, de loterijuitslag. Dus vrijdag uh, zal het wat later worden. Oké. Okay. Uh, dus je moet heel snel erbij zijn, want op is op. Uh, nee, nou, er kunnen geno genoeg mensen meedoen. Het is niet zo erg of er 310 of 350 mensen meedoen, maar het is wel handig om je kaart van tevoren te kopen. Je kan hem dinsdag nog bij de hockeyclub kopen, maar dan moet je lang in de rij staan. Dus hoe eerder je je kaart koopt vandaag bij Versteeg of bij Bruna, hoe makkelijker het is om te starten dinsdag. Nou, dat is Oop. makkelijk. We weten het allemaal, hè? En het is duidelijk voor de tiende keer, zo ze maar moet heel ja. zandvoet, dat toch wel weten. Ja, dat lijkt me ook wel. Dat lijkt mij ook. Kan ik ook met een segwee meereden? We hebben toevallig net een jongen gehad die er alles over vertelde. Uh, ja, ik denk het wel. Geen idee. <laughs> maar wij zijn niet zo moeilijk hoor. <laughs> Als de batterij het lang genoeg houdt. Ja, kan hij er 15 kilometer mee? Ja, elektrische fietsen is het ook mogelijk. Uh, er zijn wat, wat 80-plussers die een elektrische fiets hebben. Kijk. Maar dan is het met trapondersteuning, dan moet je wel wat trappen. Ja, ik ja. vind het prima. <laughs> Kinderen achterop die ook mee fietsen ik, uh, Op het aanhangwiel. Honden? Ja prima, ik zou ze in het mandje doen dit keer, maar verder, uh, <laughs> ik vind het best hoor. <laughs> nou, niet trekken, want dat is wel handig. <laughs> de hond vooruit trekken? Oh, de hond laten trekken, oké. Okay. <laughs> oké. Okay, goed, luisteraars, vandaag naar de Bruna toe of naar Verstegen toe, koop die kaart en dinsdag lekker fietsen. Ja, en neem dan je portemonnee mee voor de fietslootjes. Nu uh, ja, maar 50 cent per 50%. stuk, ja, precies. Ja, en de kans dat je een fiets wint. Nou, is toch hartstikke leuk? Geweldig, <laughs> veel succes. Dank je wel. Okay.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 That near time with a poor man's lady, hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song, sing what I want. Don't need to say please no man, but I have a dear. Oh, I love my rosy child, you got the way. And make Goed, Neil Diamond, Franklin ja. Rosie was dat. We zitten hier met een paar uh, beachfiguren tegenover ons. Moet het wel goed uitspreken. <laughs> surfers, dat niet is. surfers, maar surfers. Beach, uh, surfers. En uh, twee uh, jonge, frisse jongens. Uh, Stefan Pauw uit Zandvoort. Erik Rijzenbreij uit Amsterdam. Jongens, het, uh, jullie zien eruit alsof je elke dag hier op zee zit. Ja, dat wel. Een gezond kleurtje. U hoort, nu, u, u hoort nu Erik. Erik, zit je elke dag in Amsterdam, ga je naar Zandvoort toe... Ja, uh, sinds eigenlijk het uh, zomerseizoen is begonnen en dat begint in april. Want we hebben samen een uh, golfsurfschool uh, bij Skyline, de Australian Beach Bar hier in Ja, ik ken Skyline goed, dat was voorheen van de Jongens Vos. Ja, ja, ja, klopt. En daar ligt je surfboard ook? Ja, daar hebben we eigenlijk een soort uh, surfschooltje nu gemaakt ook, waar uh, al onze boards uh, liggen. Ook voor, om les te geven en zo. Nou, nou heb ik gisteren even gekregen op het strand en, en aan de noordelijke kant van jullie, de spot, ja. daar was een groot evenement bezig. Ja, dat was een uh, kitesurf uh, evenement. Uh, lekker windje. Met een lekker windje. Mooie ja. golfjes. Zeker, zeker. En ze sprong erg hoog. Ja, ja, ja, ja, volgens mij de hoogste was 19 meter of zo. Ja, vorig jaar sprong er een ook zo hoog en die kwam op viespad terecht. Ja, die iets ja, gevaarlijke stuntmannen zijn het eigenlijk. Ja, precies. golfsurfen is veel beter. Nee. Dat doe jij niet, kan je surfen? Nee, nee, nee. golfsurfen Wij specialiseren in het golfsurfen. Hè? Dat betekent, je gaat op de derde bank liggen en je wacht op een die en dan een paar slagen maken, op je bord springen en nee. dan... Ja, inderdaad. Je, je wordt niet zomaar meegenomen met de golf. Je moet eerst snelheid maken. Ja. Dus daardoor gaan we ja, eerst paddelen. En als je dan de, de lift krijgt van de golf, die energie, dan ga je opstaan. En dan probeer je eigenlijk op het ongebroken gedeelte van de golf wat uh, tricks te doen. Ja. Maar dan nou zijn die golven hier niet zo lang zoals in Hawaii. Dat zijn echt, daar kan je een, een, een aantal minuten blijven staan. Hier zijn het korte golven. Ja, relatief korte golven. Maar wel fun. Maar je kan van, van de derde naar de tweede naar de eerste bank door, of niet? Ja, soms als de omstandigheden uh, optimaal zijn. Uh, bijvoorbeeld vandaag. Uh, langdurige wind op de, op de zee. Waardoor er hoge en lange golven ontstaan. En dan kan je eventueel uh, van een derde bank naar een tweede bank surfen. We hebben hier vier banken, hè? dat weet je. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Je praat <lacht> tegen een zandvoorter. Uh, <lacht> Stefan, een zandvoorter. Uh, ja. Hoe ben jij... Tot het idee gekomen om ook uh, golfsurfer te gaan worden. We hadden vroeger al begonnen met, uh, met windsurfen. Ja. Van dat vanaf. gebeurt helemaal niet meer. Ik zie ze niet meer. Nee. Heel weinig. Er is een kleine groep die het, die het nog doet, maar het gebeurt nog wel. Dat is gewoon met zeiltjes. Hè? Ja, met zeil Met zeil en de plank. Ja, ja. Ja. Ja. Maar hoe komt dat? Dat dat niet meer gebeurt zoveel? Ja, ik denk sinds het kitesurfen er is. Er is dan meer adrenaline, hogere sprongen. Dat iedereen daar een beetje over, op, over is gestapt. En. Uh, ja, ik denk dat het is ook de makkelijkheid is. Een kite oppompen en het water opgaan. Je hebt veel minder materiaal nodig. Dat is waar. Maar Stefan, als jij nu eh, hetzelfde ook op die golf wacht... en je gaat erop staan en je gaat met een rotvaart... ofwel zijwaarts of richting strand... is er gevaar voor eventuele zwemmers die daar eh, tussen liggen in dat zwinnetje? Nee, dat niet zozeer. Want, eh, kan je sturen? Je kan, je, je kan sturen en dat, dat, dat leren wij ook de mensen... Dus uh, veiligheid zat er voorop natuurlijk En ja, je kan heel goed sturen, je kan om mensen heen sturen je, je kan zien of er iemand voor je is en op tijd afremmen Afremmen? Dus zit er een rem op? Nou ja, als jij, als jij uh, uh, zeg maar achter op je plank gaat zitten, dan, dan remt hij in principe En je trekt je boord omhoog of je stuurt weg Kijk, je moet natuurlijk zelf die eerste maar eerste maken om, uh, om te beginnen natuurlijk En in die tijd zie je natuurlijk al of iemand voor je ligt of niet ja, als, Hoe lang is ongeveer de rit? Zal ik maar zeggen. Die je kunt maken Een 100 meter? Nee. nee. Dat denk ik niet. Ik denk dat je max, max op de 40, 50 meter ligt. Oké. Okay. Ja. Ja, dan zit je zo van, inderdaad van de derde bank af. Ongeveer. Ja, dus het golfsurfer vindt dus plaats tussen de derde en tweede bank. En daar komen niet de zwemmers zo zijn. Geen en daarnaast zwemmers. het water is nu nog te koud om daar te gaan zwemmen. Nou, het is al flink aan het opwarmen nu. 14 graden. Hoor. Nou, al tegen de 16 wordt het. Dat is uh... koud hoor. Ja, maar je hebt een bent aan, waardoor je warm blijft. Nee. En een reddingsvest om? Nee, geen reddingsvest. Oh. Je zit in de weg op de plank. Oké. Okay. <laughs> Hoe kom je daar? We zijn bij allemaal goede zwemmers. Oké. Okay. Hoe kom je bij die derde bank? Peddelen. Peddelen. Ja, Gewoon ja. erop gaan liggen en peddelen. De kustduik gaan, gaan peddelen. Okay. Maar je en, moet wel die branding even door hè? Ja, ja, je hebt, ja, je hebt bepaalde technieken voor natuurlijk Hoe doe je dat? Nou, met een shortboard uh, doe je een duckdive, dus zeg maar onder de golf door Je duikt onder de golf door en de plankje aan het touw neem je mee? Ja, en uh, bij een longboard of een wat groter board, dan ga je er overheen of doe je een soort turtle roll, heet dat Dus dan ga je zeg maar als het ware draaien om, lig je onder je plank en gaat de golf er overheen zeg maar. maar er zijn bepaalde technieken voor en dat uh, leren wij dan ook de mensen aan. Je dus dat betekent mensen die willen gaan golfsurfen, ja. die moeten naar Skyline toe. Precies. Ja, first wave surfschool. First wave surfschool. Om die eerste golf te pakken. <laughs> en daar komen ze bij Erik of ze komen bij Stefan en die yes. leert je alle technieken. Eh, jongens, jullie hebben ook iets gedaan met de beach clean up. Vertel daar eens wat van. Nou, afgelopen woensdag 20 juni hadden we een internationale surfing day dan, Dat is een wereldwijd eigenlijk evenement waar alle surfscholen of eigenlijk alle surfers over de hele wereld uh, iets leuks doen. Ja. Met de surfen betreft. Maar dat is al een aantal keren geweest. Hè? Want in maart is er ook een, een, een, een internationale beach clean-up geweest. Ik vind het erg belangrijk. Dan staat hier ook dat in Zondvoort. Toen ook mensen bezig waren geweest met de clean-up. Eigenlijk zou dat maandelijks moeten. Dagelijks, eigenlijk. Ja. Komen we nog de... veel rossier tegen? Ja, de, mensen laten het, heel veel afval achter op het strand. Misschien jaarlijks las ik laatst een uh, artikel: of zo, dat er wel 60.000 ton of zo afval in de Noordzee belandt. Want uiteindelijk komt het in de zee terecht. En raken. Uh, ja, de, de natuur in, verstikt erdoor, of de beesten. Ja, plastic, ja, ja. flessen. Ja, ja, ja. Ik wou zeggen, in april hadden we een interview hier met iemand die zich zorgen maakt over plastic in zee. En vooral plastic eilanden die aan het ontstaan. Merken jullie daar iets van in, in die branding, dat je vaak wat vuil meeneemt of valt het mee? Ja, even veel glas tegen. En, uh, glas? Netten. Nette. Nette. Ja, mensen gooien glas ook gewoon weer op... Uh, ja als, wow. je, ja als je dan uh, zeg maar uh, van de service terugloopt of je nee. loopt zelf over het strand ja. komt gewoon vaak, uh, vaak glas tegen laatste jongen, uh, ja. jongen die bij ons surft die moest herge uh, worden jongen die bij ons surft die moest twee keer terug worden omdat hij ah. een uh, flinke jaap in zijn teen had vanwege het glas dus, uh, en dat, dat lag in het water ja met drukke stranddagen komen dus al die toeristen en alle uh, mensen van buitenstand voor komen al naar het strand Amsterdam. Lekker Amsterdam. <laughs> ja. om lekker te genieten van het strand en uh, eventueel eerst langs de supermarkt gaan en lekkere uh, versnaperingen kopen. En vertikken het eigenlijk om uh, dan uh, afval in de, in de bakken te gooien. Er staan voldoende vuilnisbakken. Ja, zeker. Dus het is een kleine moeite om het, eventueel als het op strand is, om het mee te nemen omhoog. Naar ja. de, waar de echte vuilnisbakken staan om het ja. daarin te doen. Ja. Wij geven ook op drukke dagen ook aan de mensen een, een zakje mee. Of een strand schoon met erop die letters. Ja, zodat het uh, eigenlijk uh, ook maar een kleine moeite is om het daarin te doen en het mee te brengen. Hoeveel deelnemers hebben jullie? Hoeveel, uh, dat je zegt overdag wij geven die lessen. Hoeveel deelnemers heb je? Nou, vandaag bijvoorbeeld hebben we uh, 15 mensen die komen lessen. Vandaag is het wat extreme omstandigheden om de golfsurfen Door de harde wind ja. en de stroming. Dus hebben we eigenlijk maar hele kleine groepjes uh, waar we les aan kunnen geven. En bijvoorbeeld voor kinderen is het vandaag zelfs een no-go. Hetzelfde ja. als gisteren. Zo de stroming. Het is nu een app. Dus dat ja. betekent dat je een stroom naar het zuiden hebt. Ja. Uh, maar je hebt ook Zuidwestenwind. Dus je kan eigenlijk zo recht de zee in. Nee. En uh, Vanaf windkracht 3 of meer neemt de wind eigenlijk de stroomsnelheid over. Dus, dus dat betekent dat je een stukje naar het zuiden gaat. Zelfs omdat het nu. Ja. Nou. Is ja. naar de rennisligade Zuid. Ja. En dan ga je daar weer in. Ja. Zo downwind noemen we dat. Ja. En daar houden jullie allemaal rekening mee uiteraard, als je mensen, je gasten ad adviseert. Ja, zelfs zijn er ook bepaalde sandbanken die beter zijn om les te geven dan uh, andere. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ja, er zijn bepaalde sandbanken die hoger en diepere zwinnen ja. hebben, ja. waardoor die golven harder breken. En wij, wij willen voor het lesgolven juist wat rollers hebben. Dus een bank die geleidelijk afloopt. Waardoor het uh, makkelijker waar nou, nummer... Maar makkelijk van de wind. Want uh, als je noordenwind hebt, dan sluiten die uh, ja, ja, ja. zwinnen uit en dan heb je hoge banden. Ja, inderdaad. Het, om de maan verandert het eigenlijk ook uh, de, ja. de omstandigheden van de zon. Nou, vlakbij jullie zit er ook een uh, groot mui. Ja. Aan de noordkant uh, van het uh, Hou je er ook rekening mee? Zeker. Um, wij leren dus uh, de, de mensen en de kinderen die bij ons komen surfen, alles over muien. Uh, hoe je er gebruik van kan maken en hoe je er veilig uit kan komen. Uh, we kan je dat aan. even vertellen voor de luisteraars? Um, nou, dat zijn natuurlijk al, stel dat jij in de mui terechtkomt, dan wordt natuurlijk uh, de zee, de zee meegenomen. Dat hangt er vanaf hoe sterk die is natuurlijk. Ja. En wij leren dus uh, de, de mensen zwemmen of met een, uh, of met een uh, surfplank hoe je er makkelijk uit kan komen. En dat is? Je zwemt uh, 90 graden van de mui af richting uh, gebroken gedeelte, dus waar de golf je breekt. Of uh, als dat niet lukt, laat je rustig mee meedrijven aan het einde van de mui, want in principe de golven breken zeg maar over de bank en zoeken een weg terug waar het water vandaan komt, dat zijn die muien. Ja. Dus in principe als jij wordt meegetrokken tot achter de, waar de golven weer breken, dan stopt de mui daar en dan kun je rustig naar de zijkant zwemmen. Om... Moet je dan niet eerst weten of appelvloed app of vloed is dat je, en hoe de wind staat, welke uh, kant je op moet? Het kan met, met de afgaan tijd kan de mui wat sterker zijn. Maar met opkomende daar heb je ook nog steeds mui. Want het water moet ja. sowieso weer terug. En een stukje langs de kust zwemmen. maar zijn richting. En dan er gewoon weer uit. Ja. ja. En nooit in paniek raken. Nooit in paniek raken. En zeker niet tegenin zwemmen. Want dat kost ja, eigenlijk niet. Als je een plank bij hebt kun je in ieder geval erop drijven. Als je, als je een plank bij hebt. Dan zou je zelfs 45 uh, graden richting de kust kunnen. Ja. Omdat dat ja. ietsje makkelijker is. Ja. Zwemmen is lastig. Zwemmend. Uh, ja, in principe het belangrijkste om te onthouden is dat je nooit uh, tegenin gaat zwemmen. Nooit er tegenin. Nee. Gewoon. Of naar de zijkant, of rustig mee laten. Kalm blijven vooral. En als u merkt dat het niet meer stroomt, naar de zijkant zwemmen. Het liefst richting een, een, een golf die weer breekt. En daar het water weer uitgaan. Hey, Stefan, hebben jullie de afgelopen week vuil geruimd? Hoeveel uh, rotsen hadden jullie? Hoeveel zakken? Ja, uiteindelijk hadden we zeg maar... Weg? Op Erik. <laughs> oh. Ja, Erik, kom op. <laughs> ja, hey, hey, voor de luisteraars... Nee, we hadden uiteindelijk zo'n. Uh, ik denk dat we de clean up gedaan hebben met zo'n uh, 40 of 50 mensen. Uiteindelijk hadden we echt wel 20 grote, volle uh, vuilniszakken Vuilnis. van het strand afgehaald. Wauw. Ik weet niet hoeveel kilo het was, maar. dat uh, nou, is veel. Ja, dat ja zeker. En dat, dat denk ik uh, binnen een uur tijd. Dus kun je nagaan nou, hoeveel er eigenlijk ligt. Geweldig. Ja. Ja. En over een beperkt uh, afstand op het strand? Ja, we hebben, we hebben de helft uh, richting de zuid gestuurd, en de andere helft richting de noord. noord. Ja. En uh, ja, ze kwamen terug met uh, behoorlijk wat afval. maar wow. Er waren uh, heel enthousiaste kinderen bij. die uh, heel, heel nuttig je wilden. In ieder geval heel nuttig. Ja. Ja. Nee, je probeert ook uh, eventueel voor andere strandgangers, voorbijgangers die dat zien. Die, uh, ja, die, uh, sommigen wilden die ook wel aansluiten erbij. Zodat eigenlijk het hele strand dan op een gegeven moment uh, bezaaid is met uh, mensen die het afval aan het opruimen zijn. Die gaven dan ook een loodje. En dan konden ze bij ons terecht ook voor de loterij. We <laughs> onder de... Beach is werd ook een uh, wat goodies verloot. Uh, leuk. Een beetje dat je ook wat teruggeeft. Ja, ja, ja. Daar gaat het een beetje om. Een beetje stimuleren. Ja, een beetje stimuleren. Zo ja, leuk. We houden met z'n allemaal het, uh, onze strand toch een beetje schoon. Ja. Hou hem erin, uit. zou ik zeggen. Ja. Jongens, uh, wil je uh, golf surfer leren? Waar moet je naartoe? Dan moet je naar Skyline. Welk het nummer is dat? Dat is nummer 13. Nummer 13. En daar, hebben, daar is de, de First Wave surfschool School uh, Waar je les kunt krijgen van een Amsterdammer in een Zandvoort. Ja, ja ik schrijf hoor. Ik, ik gun het Amsterdam, maar Zandvoort is nog meer. Ja. Maar daar kan je je aanmelden. Kosten? Um, voor kinderen is het 20 euro. krijgen ze anderhalf uur lang les. Met inclusief een boord en een wetsuit. Om je warm te houden. En voor volwassenen is het 35 euro. Is er een leeftijd aan gebonden qua autodom? Nee, uh, voor de kinderen is wel een minimale leeftijd. Uh, minimaal 7 jaar. En een, uh, in bezit zijn van een zwemdiploma. Ook ouderen uh, kunnen terecht hoor. Pieter. Met 7, met Pieter. <lacht> <lacht> en volgens mij uh, morgen komt hij uh, volgens mij langs toch. Ja. <lacht> Pieter, geen brandweer, maar misschien surfen. Oh, ja. <lacht> Jongens, ik wens jullie erg veel succes en ik wens jullie een mooie zomer en een lekker windje en mooie golven. Laat Zodat open. je een goede buikschuiver kan maken. <laughs> ja, nee. Want af en toe heb je geen surfboard nodig, dan kan je ook je buik naar beneden glijden. Ja, surfer noemen we dat. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik noem het een bui buikschuiver, noem wij dat in ja. Zandvoort. En ik denk dat uh, jullie namens Zandvoort kunnen bedanken voor de actie, uh, voor het schoonmaken. En jullie bedanken voor de uitnodiging? Ja. Ja. Ja, erg goed. Jongens, succes. Oké, dank u wel. Exile, kiss you all over. about you baby my one desire gonna wrap my arms around you hold you close me oh i wanna taste your lips i wanna be a fantasy yeah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 En we zijn weer terug in de uitzending, dondergebber. Ja, nou, voor het laatste kleine stukje nog. Ja, ja, we hebben nog een paar dingen die we even wilden vermelden aan de luisteraars. Ja, normaal gaan we dan nu naar de studio om over oud zandvoort te praten, maar ja, de studio maar ik, zit naast me nu. Ik zit even hier, maar straks ga ik snel op het fietsje ga ik naar onze studio toe, waar op dit moment klaar zitten, en dat weet ik, Jaap Koper. En Jaap Koper gaat straks Klaas Koper interviewen. En uh, we gaan praten met Klaas Koper over de historie van het wielrennen in Zandvoort. Welke belangrijke wielerwedstrijden zijn er hier in Zandvoort geweest? De WK bijvoorbeeld. Ja. We hebben natuurlijk kort geleden Olympiatour gehad. Maar we hebben ook hele beroemde Zandvoorters gehad. Die vroeger echt in de top mee fietsten. En Klaas Koper weet er alles van. En Jaap Koper ook. En Jaap die gaat hem interviewen. Als het goed is zit in de techniek daar op dit moment klaar Rob Harms. Uh, ik hoop dat Rob uh, mij hoort. Ik wens jullie straks veel succes. Dus eh, straks kom ik even naar jullie toe. Maar Jaap en Klaas Koper en Rob Harms. Veel succes met het programma ZFM Oud-Zandvoort over het wielrennen. Dankjewel. Dat was Goed. de eerste mededeling. Dat was de eerste. Dan, uh, oh, ik heb nog even een, een extra mededeling. Dat voor, is. Voor ouders. Uh, Denk erom dat de kinderen in het paspoort staan. Want ze komen echt het vliegtuig niet in. Ja, dus al... houdt u daar rekening mee ja, als ja. je met vakantie gaat. En dat is al maandag gezegd. Ja, maar ja, mensen die luisteren niet. En uh, dan heb je problemen straks op Schiphol. Goed. In ieder geval op de agenda. Daar staat. Staat dat we uh, een opening hebben in de Galerie La Raven. In de Galerie La Raven aan de Torbeckstraat 11. Er zijn een. Uh, een... Ik ga het voorlezen. Verdeeld in vier cilinders zal Galerie La Raven een sterke motor voor de kunst in Zandvoort worden. Op zaterdag 23 juni vandaag zal deze nieuwe galerie, welk al bekend is in Amsterdam en omstreken, haar deuren openen voor geïnteresseerden. Kunstwerken van diverse kunstenaars, waaronder ook werken van eigenaar Mark Janicello, zijn te bewonderen onder het genot van live muziek. Benieuwd welke kunstenaars zullen exposeren, breng dan een bezoekje. Zowel aan de website www.galerielaraven.com kunt u alles zien. Dus vandaag van 3 uur tot 7 uur naar de Torbeckstraat 11. Goed, en heeft u vandaag zin om uit te gaan? Dan kunt u vanaf 4 uur tot 12 uur vannacht. Terecht bij Seduce Me bij paal 69, want dat is een lounge en dancefeest met DJ's, een mini zomermarkt en wilt u wat eten? Is er ook een barbecue? En morgen op het, in het muziekpaviljoen op het Raadswijsplein is er een optreden van Gerardo Rosales en zijn band. Gerardo Rosales is een in Nederland woonachtige percussionist. Uit Venezuela, die een meester is op de Conga. Begeleid door diverse muzikanten is hij een belangrijke promotor van de ritmes en speelwijzen uit zijn geboorteland. Het genre is letten, de merengue, de salsa, percussie en jazz. Een onvergetelijke muzikale ervaring waarop gedanst mag worden. Morgen is dat. En dan is er morgen ook tevens op het circuit Italia a Zandvoort. Op het circuitpark Zandvoort. Nou... Je kan zich geen niet bedenken of alles wat Italiaans is, is daar. Uh, van spaghetti uh, tot Ferrari's. Af, uh, allerlei zaken uit het uh, geweldige land. Ik ben het benieuwd hoe het met hun Een onvergetelijke dag moet het zijn. Ik ben benieuwd hoe het voetballen afloopt van Italië. <laughs> ja. En wilt u niet uh, uh, daar naartoe, dan kunt u dinsdag mee fietsen. Fietsen. Maar Ga even dan. naar de Bruno of en haal een kaartje op. En fiets lekker mee in de wijde omgeving van Zandvoort. Don, we zijn aan het einde. We zijn aan het einde. We bedanken iedereen die mee heeft gewerkt aan dit programma. We bedanken ook Floris Faber uh, met Hotel Hoogland en zijn gastvrijheid. Vrijheid. Geweldig. Wij gaan eruit, Pieter. Ja. En ze, bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend.